8 uur, Freddy van met het NOS-journaal. Zeker duizend Afrikaanse vluchtelingen hebben in Noord-Marokko... de Spaanse enclave Melilla bestormd. De Marokkaanse politie greep in, waarna de aanvallers zich terugtrokken. De vluchtelingen komen uit landen ten zuiden van de Sahara. In Marokko leven duizenden vluchtelingen in kampen. Ze wachten soms maanden op een kans om de grens over te steken... om zo Europa te bereiken. De prefect van Melilla roept de Europese Unie... op de grenzen beter te beschermen. Dit is volgens hem niet alleen een probleem van Spanje of Marokko... maar van de hele EU. Sepp Blatter heeft de omstandigheden in Qatar, waar in 2022 de eindronde van het WK voetbal is, omschreven als een ondraaglijke situatie. De voorzitter van de FIFA deed dat na een gesprek met de voorzitter van de Duitse vakcentrale en van de Duitse voetbalbond. De Duitsers maken zich al geruime tijd sterk voor veranderingen in Qatar. Amnesty International bracht zondag de uitbuiting en mishandeling van buitenlandse arbeidskrachten in het Emiraat nog eens onder de aandacht. De FIFA eist dat er nu snel iets gebeurt. Tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima op Aruba... hebben zeven demonstranten aandacht gevraagd... voor de sociaal-economische problemen op het eiland. Ze protesteren tegen de verspilling van de regering. Aruba komt met grote schulden. Het is het laatste eiland dat het koningspaar bezoekt... in het Nederlands deel van de Cariben. Het oosten van Frankrijk is getroffen door zware sneeuwval. In Saint-Étienne is zeker 30 centimeter gevallen. Zo'n 200 gezinnen zitten zonder stroom... Op sommige snelwegen zit het verkeer vast... en de treinen in het oosten van Frankrijk hebben vaak uren vertraging. Ook de komende dagen blijft het er sneeuwen. Het weer in Nederland. In een groot deel van het land valt regen. In het binnenland ook natte sneeuw. Het noordoosten blijft zo goed als droog. De temperatuur daalt tot rond of iets boven nul. Morgen vooral in het zuidoosten nog motregen of natte sneeuw. Verder droog met zelfs enige tijd zon bij een graad of drie kan oplopen tot zes. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, luisteraars. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Zoete Dorp en Leidschendam staat zes kilometer file... maar alle rijstroken zijn weer open. In het Westland is er een ongeluk gebeurd op de N220. Dat is de weg tussen Hoek van Holland en Maasluis. Tussen Westerlee en Maasdijk is de weg in beide richtingen dicht.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 Ruim 50 jaar geleden had 80% van onze bevolking alleen maar lagere school. En inmiddels is dat heel anders. 40% van de jongvolwassenen is inmiddels hoogopgeleid. Jongeren worden dus slimmer, daardoor mondiger en ambitieuzer. En in onze serie over de jeugd van tegenwoordig laten we vanavond deze groep aan het woord. De jongeren dus die hun dromen willen verwezenlijken, maar misschien ook wel alles mee hebben. Hier aan tafel vier jongeren van tussen de 16 en 19, actief in de politiek. Welkom Brit. Dank je wel. De sport. Welkom Maxime. Dank je wel. Uh, of die een eigen bedrijfje zijn begonnen. Welkom Jelle. Dank je. En Midas. Dank je. ja. Hebben jullie alles mee, is dan de vraag. Of is het ook echt je eigen inzet, dat succes, wat we straks allemaal gaan horen, Jelle? Heb je alles mee? Mm, nou, voor een deel wel, maar voor een deel denk ik heb ik het heel erg te danken aan het internet en niet aan mijn opleiding bijvoorbeeld. Nee, oké. Okay. Maar bijvoorbeeld je gezinssituatie? Het is heel motiverend, ja. Ik krijg heel veel steun. Dus wat dat betreft heb ik alles mee. Ja, ik vraag het. Omdat er net uh, het nieuws was... dat de jeugdwerkloosheid in sommige steden tot 80% is gestegen. Hè? Ook de jeugd hebben we het dan over. Um, dan gaat het om laagopgeleide jonge werklozen. Uh, jij bent Brit, jij bent 18. Je ja, hebt net uh, gekozen net. in de gemeenteraad van Leeuwarden. Ja, dat klopt. Um, is dit een onderwerp, jeugdwerkloosheid? Uiteraard, het is iets wat, uh, wat iedereen aan het hart gaat. En met name als je ook al jong bent en je zit in de politiek... en je, je, nou, je kunt je daarin er, uh, ver, verplaatsen. Ja, want en, wat kan jij voor ze betekenen dan? Wat heb jij daarover bedacht? Nou ja, wat wij bijvoorbeeld in de gemeente Leeuwarden hebben gedaan, is we hebben gezegd, van, we willen gewoon elke jongere die op dit moment thuis op de bank zit, die willen we daar weg hebben. Dus we hebben gezegd, uh, met het college, we krijgen een werknemersbonus op het moment dat er iemand in de gemeente Leeuwarden wordt aangenomen die, uh, on, die uh, tussen de 18 en 27 ja. jaar is, die krijgt daar een bonus voor. Dus we proberen alles aan te doen om die werkloosheid tegen te gaan. Je hebt je ingelezen, hè? Nee, dat is gewoon uh, met z'n werk. Dus. Ja. Ja. Maar goed, ik denk, dat klinkt inderdaad zo... en dat heeft de gevestigde orde, jouw partij, de SP, volgens mij... PvdA. Ook Partij van de Arbeid, sorry, neem de kwamen, Partij van de Arbeid... heeft dat bedacht. Maar jij bent een jongere, jij bent een van hun... Ja. Heb jij niet iets anders in petto? Nou ja, Ik denk gewoon dat het belangrijk is dat jongeren actief blijven... en dat je ze op allerlei verschillende manieren betrokken houdt. En, en het hangt echt van de groep af die je op dat moment benadert. Er is niet één oplossing tegen jeugdwerkloosheid omdat er met zoveel verschillende factoren heb je te maken. Mm -hmm. Dus één oplossing is, is er niet. Nee, maar wat zou je tegen ze zeggen... Nou ja, ik denk dat het zo gewoon heel erg belangrijk is dat je kijkt waar de, waar de talenten uh, liggen van jongeren. En dat jij als gemeente zometeen die middelen kan bieden om die talenten te benutten. Dus ga vooral achter je eigen talent aan. Waarom koos jij de politiek op je achttiende? <coughs> Mijn vijftiende was het. de um, toen vijftiende is het begonnen. Yeah. Maar nou goed, nu ben je dan echt in de raad. Echt, het echt. Ja. Um, nee, ik vond het gewoon heel erg belangrijk dat de gemeente een evenredige vertegenwoordiging is van haar inwoners. En daar horen jongeren ook bij. En ik wilde heel graag die stem zijn voor de jongeren in, uh, in onze gemeente. Mm -hmm. Klinkt allemaal heel erg politiek correct hoor, Brit. Want wanneer is het gaan koken dan in jou? Ik uh, was 15 en toen ging ik bij de, bij de politieke jongerenorganisatie van de Partij van de Arbeid, de Jonge Socialist, uh -huh. en uh, sinds daar is het uh, steeds verder doorgegroeid. Ja, maar waarom ging je daarbij? Omdat ik, ik mijn vader was directeur van een asielzoekercentrum, en ik zag hoeveel onrecht die mensen werd aangedaan. En daar wilde ik heel erg graag wat aan veranderen. En dat was mijn middel, was aan de politiek. En ik bleek er talent voor te hebben, dus ik ben er steeds verder in doorgegaan. En wat is talent hebben in de politiek? Nou ja, ik denk dat ik, ik kom mezelf goed verwoorden. En ik kwam met andere oplossingen. En ik, ik stond gewoon een mannetje. en mij kreeg je ook gewoon niet zomaar weg. En uh, het, in de politiek gaat het niet om, om je gelijk krijgen. En niet om je gelijk hebben. En dat heb ik geleerd op verschillende manieren hoe je dat kan doen. Ja. Naast je ziet um, mm -hmm. Jelle, 19, jaartje ouder. Twintig. Twintig inmiddels. Ja, net hoor. Dus, ja, net. Uh, Oké. Okay. Ja. Um, jongeren worden steeds dikker, dat weten we. Ja. Um, en jij hebt daar iets voor bedacht. En jij bent trouwens ook verkozen, want je hebt een app ontwikkeld. Uh, jij bent verkozen tot groene ondernemer in de Duurzame Jonge Honderd. Ja. Wat knap. Dank je. Wat heb je bedacht? Ik heb eigenlijk uh, niks bedacht. Ik, ik heb uh, een website, uh, makkelijkmoesten.nl, waarop de allermakkelijkste manier staat van tuinieren. Maar die komt eigenlijk uit Amerika. En ik heb die man op een gegeven moment uh, gemaild van hey, dit is zo'n geniaal idee. Want even heel kort, hij heeft een methode uitgevonden uh, dat je in bakken tuiniert met de ideale aardemix. En die verdeel je dan in vakken waardoor, je, waardoor het heel overzichtelijk wordt. En waardoor echt iedereen kan tuinieren en overal. Mm -hmm. En ik dacht dit is zo geniaal, waarom doen we dit niet in Nederland? Toen heb ik hem gevraagd van hey, vind je het leuk als ik dat, dat ga uitdragen? Dus dat heb ik gedaan. Maar was dat met in je achterhoofd... want dan gaan de jongeren, mijn leeftijdsgenoten en ook jongeren... Jong dan jij, beter gezonder eten? Ik denk dat dat heel erg gegroeid is. Het leek me eerst gewoon... ik had echt zoiets van dit is gewoon uh, iets wat in Nederland moet komen. Waarom doen we dit niet? En nu is een beetje een passie bij me gaan groeien. Vooral voor kinderen. Van hoe laten we die nou gezond eten? Ja. Want het is moeilijk om middelbare scholieren te laten uh, moestanieren. Dat snap ik. Maar kinderen van... Ja, tot de twaalf, zeg maar, die vinden dat super interessant dat als je een zaadje in de grond stopt dat er dan gewoon iets gaat groeien en dat je, je eigen eten kan creëren. En als een kind zijn eigen slakeropje heeft verbouwd dan wil hij dat eten. En dan gaat hij dat ook doen. En dan ga je op een hele uh, ja, vriendelijke, uh, speelse manier leer je een kind gewoon gezond eten. En dat is niet dat ik dat bedacht heb. Daar is onderzoek naar gedaan. Maar ik heb echt ongelooflijk veel mails van mensen die uh, nu zo'n tuintje hebben en hun kinderen nu eindelijk aan het, uh, het groente eten hebben. En wat doet dat je, zo'n mailtje? Ja, heel veel goed. Dat is echt, echt een passie van me geworden. En ja, daar doe ik het uiteindelijk voor. Ja, is dat het? Want het is natuurlijk ook gewoon business, hè? Het is ook business, ja. Ik uh, krijg heel vaak die vraag van, is het nou alleen business of is het uh, uit een ideaal? Um, ik ben op een gegeven moment erachter gekomen dat als je dingen wil bereiken, dat je dan in deze maatschappij hebt je dan geld nodig. En ik, ik ben nu bezig met uh, nou ja, die manier van tuinieren naar schoolpleinen brengen. Ik heb al een, hele, een paar hele leuke pilot scholen gehad. En dat is zo'n groot succes dat ik denk van dat moet eigenlijk op elk schoolplein. Mm -hmm. Want op deze manier kunnen kinderen dus echt zelf tanieren. Maar ja, dan is het wel uh, als je zo'n bak wil laten maken. Als je, dat, als je één zo'n bak neerzet is het hartstikke duur. Maar als je ze laat maken dan heb je een veel gunstigere prijs. Maar ja, daar heb je wel geld voor nodig. Ja. Nog zo'n ondernemer zit hier aan tafel. Maxime, 18 Um, ja, middels 16. Middels 16. ja, ik hou je nu even door de wereld. Maxime was hier de zeilste, ja, het zijn er ook zoveel in de Jij zit in 5 wo jij hebt ook apps ontwikkeld. Uh, ja, klopt. Um, hoe komt het dat jij zo hè, die, die wereld in bent gegaan? Hier hebben we, Jelle heeft dat ook gedaan. Waarom jij ook? Oké, okay, nou, het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik had heel erg een passie voor Apple en haar producten. En uiteindelijk dacht ik, oké, okay, hoe kan ik daar zeg maar, uh, achteraf bekijkend dacht, oké, okay, hoe kan ik daar een soort van deel van worden? En hoe kan ik daar toch iets mee doen in plaats van alleen maar kijken en gebruiken? Mm -hmm. Dus toen dacht ik, oké, okay, uh, het enige wat op die telefoons is, dat zijn, dat wat niet van Apple is, dat zijn apps. En dat zijn kleine stukjes software en die worden niet door Apple gemaakt. En dat vond ik heel raar, omdat Apple zelf allemaal producten maakt die heel goed zijn en daar heel streng en allemaal, uh, uh, zeg maar, een soort van geloof in hebben ongeveer. in hoe dat moet zijn, dacht ik, oké, okay, waarom mag dat er dan wel op staan? En toen kwam ik erachter dat mensen dat gewoon zelf konden maken. Dus dacht ik, nou, dat wil ik dan eigenlijk ook gaan doen. Dus toen ben ik in de uren na school... ben ik me dat zelf gaan leren. En omdat ik er zo'n passie voor had... kon ik gewoon doorzetten en doorzetten. En uiteindelijk lukte het. En had ik iets in de f staan... Voordat ik het wist, stond het best wel hoog. En nou, dat brengt wel gewoon echt een heel erg tevreden gevoel. Ja, En, voldaan. en wat was het? Wat, wat, wat voor app had je ontwikkeld? Nou, dat stond er eigenlijk helemaal nergens op. Want het was meer omdat ik ook heel erg een passie had voor de icoontjes van apps. Omdat ze eigenlijk weer geven wat de hele app is. En een soort van visitekaartje van die app is. dacht ik, oké, okay, daar wil ik ook iets mee doen. Dus ik ging die gewoon laten animeren door het schermen. En dan kon je erop klikken en dan ging je naar de App Store. Dus dat is niet echt iets bijzonders. Mm -hmm. Maar uiteindelijk wil ik wel... Ik ben nu ook bezig om echt dingen te gaan maken die... Een bijdrage leveren aan de maatschappij. Waardoor je ook gewoon echt iets maakt en mensen dat echt kan zien gebruiken. En echt inderdaad e-mailtjes krijgt van mensen die blij zijn dat, dat je dat voor ze gemaakt. Dat hebt. Dat heb je dan bedacht op dit um, gebied? Nou, ik kan er niks over zeggen. Maar ik ben wel gewoon echt met iets bezig wat mensen dagelijks. Uiteindelijk dat ik hoop dat ze dat dan gaan gebruiken. Maar een dus, beetje, in welk gebiedje? Met um, Dit bij het wakker worden en bij het gaan slapen. En dat, eigenlijk, dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen. Beetje vaag nog, hè? Ja, heel erg vaag. Ja. Maar is het waar dat je dat doet omdat het goed is voor ons, mensen? Zit dat er echt achter? Uh, ja, dat zit er zeker achter. Want uh, ik ben nu nog best wel jong. Ik ben 16 jaar oud. Dus het is niet zo dat ik echt veel kosten heb... en dat ik dingen moet betalen en echt geld moet verdienen. Dus ik vind juist dat ik nu zo jong ben... kan ik gewoon de creativiteit en de tijd nemen om zelf dingen te maken waar ik van denk dat het nuttig is en dat het handig is... zonder dat ik echt geld ermee moet gaan verdienen. Dus ik kan er nog heel vrij mee zijn. En denk ik, is dat echt wel een hele fijne tijd om dat te ondernemen. Ja, want dat geld verdienen, daar is het natuurlijk ook. Okay. Je zei, er was een passie voor die appjes. Was het gewoon de schoonheid van zo'n appje? Uh, ja, eigenlijk wel. Ik vond het gewoon heel cool hoe ik dat vanuit mijn kamer kon maken... en dan vervolgens naar de hele wereld kon verspreiden... en dan download je uit China en van over de hele wereld... En ja, dat, dat is wel gewoon heel cool om te zien. En hoeveel verdien je dan nu? Uh, nu, ja, het is eigenlijk nul tot, weet ik wat, het kan alle kanten op gaan. Dus de ene keer verdien ik wel wat, de andere keer verdien ik niks. En ja, heel verschillend. Ja. Is het zo dat, hè, want daar hebben we over begonnen, die jeugdwerkloosheid. Is dat heel ver van jou vandaan? Um, want jij ziet vier VWO. Uh, ja, vijf VWO, maar... Vijf VWO, maar, uh, maar ik ben lekker ingevoerd vanavond. <laughs> Maakt niks uit, hoor. Um, nou, het is niet zo dat ik, het, dat ik er natuurlijk elke dag op een of andere muur mee geconfronteerd word of op school zie. Um, want ik woon op zich wel in een welvarende buurt en dus ook op een welvarende school wel, dat soort dingen. Dus het is niet zo dat ik elke dag geconfronteerd word met het feit dat er werkloosheid is. Um, maar ja, ik weet er natuurlijk wel, wel over. Ik lees het en ik zie het. Zo nu en dan in het nieuws. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat ik van niks weet. Maar realiseer je dat jij tot een, een, een aparte groep... ook weer binnen de jongeren hoort? Nou, um, de succesvolle. Weliswaar wordt het er meer, maar toch? Ja, dat realiseer ik me wel. Ik zie natuurlijk wel op school dat de meeste mensen... hun huiswerk doen en daarna gaan chillen. Of heel erg uitgaan. Ja, maar leven. die zitten allemaal op een lyceum... en die hebben allemaal een hoog opgeleid, et cetera. Ja, klopt. Ja, ja want... Ja, ik denk dat jullie jullie hebben natuurlijk een aparte groep hè binnen de jongeren, toch? Ja, ja, ik, jullie... ik denk niet dat als je ondernemend bent en succes als jongere... dat je gelijk een heel erg ander soort vriendengroep creëert. Ik bedoel, ik, ik, ik denk dat wij allemaal ook wel gewoon uitgaan of ja, zijn er wat van de dingen. Het is niet dat wij, denk ik, de hele tijd achter ons bureautje zitten of uh, op het water aan het zeilen zijn. Nee. Maar ken jij uh, uh, laagopgeleide werklozen, allochtoon? Ja, uiteraard. Ik word er natuurlijk mee geconfronteerd. Uh, en, en dat vind ik heel erg zien. Maar persoonlijk om te zien. zijn het vrienden? Of zijn, word je ermee geconfronteerd omdat je in de politiek zit? Nee, nee, nee ik word er echt wel mee geconfronteerd. Door, door mijn werk. Maar ik denk dat... dat valt wel bij iedereen op. En discriminatie op de arbeidsmarkt is natuurlijk een van de ergste dingen die, die je kan zien. Mm -hmm. En ja, natuurlijk dat doet, dat doet, doet dat wel pijn, maar als ik uh, uh, kijk naar Midas, die zit in, uh, in f 5 VBO. en die is al uh, zo hard gewoon bezig aan zijn, eigen, hè, aan zijn eigen apps ontwikkelen. En die valt eigenlijk nog niet eens onder die hele categorie, omdat je nog zo ontzettend jong bent. Dat vind ik gewoon heel mooi ja. om te zien. Maar je zegt dat doet pijn, doet dat echt pijn? Of is dat gewoon, ja, zo zeg je dat nee, als politicus? Nee, het zijn, zijn leeftijdsgenootjes, ik kan me erin verplaatsen, dus dat is gewoon wel heel erg... Moeilijk om te zien, omdat vaak is het ook onmacht. En vooral als je het over een allochtone groep hebt... die echt gediscrimineerd wordt op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Dat doet mij wel. Gaat mij en zei jij hard. ook, want jij zei... alles, de mm -hmm. hele politiek is begonnen met mijn vader... die was directeur van een asielzoekcentrum. Ja. Uh, Had jij niet zoiets dan zegt papa, jij moet daar wat aan doen? Nee, nee ik, uh, ik, ik wilde daar zelf wat aan doen. Want dat waren, dat waren toen ook mijn leeftijdsgenootjes die toen niet naar school mochten... en toen niet alles kon doen wat ik kon doen. En dat vond ik heel raar. Dat vond ik echt heel raar ze, kleinkind. Maar had je het gevoel dat hij dat niet kon veranderen? Nee, ik wilde het zelf doen. Ik wilde wat voor die vriendinnetjes daar dan doen. En uh, ja, zo is dat begonnen. Maar waren het echt vriendinnetjes? Nou ja, ja, ik weet niet of je op die lezer zegt wat echt echt vriendinnetjes waren. Maar het waren wel gewoon kinderen in mijn omgeving. Ja. En nu, ja, nu je ouder bent valt, dat pas eigenlijk gewoon helemaal. Snap je het? Ja. Nou zit hier ook een, uh, een sporter. Maxime, 18. Ja. Wel degelijk Maxime van 18. Uh, jij hebt weer een hele andere droom. Maar ook een droom. Jij bent ook ambitieus. En dan heb je het over sport. Want ja, jij wil topzeiler worden. Uh, vorig jaar heb je goud op de jeugd. WK gewonnen, zeilen. Um, ben jij... Hoor jij tot dezelfde categorie? Um, als deze hier aan tafel? Nou... Ja, ik denk het eigenlijk niet. Want uh, ik ben toch meer bezig met je eigen doelen nastreven. Ja... Je kan zelf ook niet aan werk doen. En ik... Je komt toch in een bepaalde groep zeg maar waar je mee waar je omgaat. Gewoon je eigen sporters en je, ja, je studiegenootjes. En eigenlijk zie je de, word ik niet echt geconfronteerd met, met een andere doelgroep eigenlijk. Nee. En, maar met jezelf. En jij ja, hebt een droom. Mezelf, ja, mezelf. En jouw droom is, uh, ja, goud op de Olympische Spelen in 2020. Ja. En mag je daar allemaal meedoen eigenlijk? Um, nou, als ik me kwalificeer, dan mag ik daar aan meedoen. Ja, maar maar kan je dat ook uh... als je 18 bent kwalificeren? Uh, ja, nee. Want nu Tussen... doe je nog met de aan mee, Ja, hè? klopt. Ik ben uh, Vanaf volgend jaar ben ik uh, geen jeugd meer. Maar uh, ja, als 2020 zover is, dan ben ik inmiddels 25. Dus dan mag ik wel meedoen. Ja. En nu had ik ook meegemogen mee doen aan 2012. Maar ja. toen had ik nog niet het niveau. Maar jij hebt dus een droom. Jij wil hè, de allerbeste worden als het gaat om zeilen. Ja. Uh, hoe ver moet je daarin gaan met dat doel voor ogen? Um, nou, behoorlijk ver eigenlijk. Je, moet wel keus kunnen maken en uh, ja gewoon echt eigenlijk een beetje egoïstisch leven dus daarom uh, je streeft echt je eigen doel naar en daarom kom je weinig eigenlijk in uh, aanmerking met de maatschappij en ja met dit soort problemen van werkeloosheid. en natuurlijk ben ik niet uh, ja ben ik gewoon wel zeg maar algemene kennis heb je wel dus je bent er wel komt er wel mee in aanraking dat je het leest en hoort maar verder uh, ja, ben je daar niet echt mee bezig? Nee, voel je, je uh, energiezijne zelf... of niet? Hm? Die indruk krijg ik dat je bijna energiezijne daarover voelt, of niet? Ja, nou ja... Nou, ja. Dat je je een beetje <laughs> ongemakkelijk ja. over voelt. Nou, het is wel... Ik vind het best wel lastig, want het is heel erg belangrijk... dat je eigenlijk je eigen doel nastreeft... en een beetje egoïstisch leeft als topsporter. En daarmee kun je uiteindelijk de top behalen, is mij gezegd. <laughs> maar ja, dat vind ik zelf nog wel lastig. Op want... welk moment vind je dat lastig? Nou, ik ben meestal wel juist... dat ik het voor iedereen wel goed wil doen, maar... Daarop uh, kan je het juist verliezen. Je moet op voor jezelf kiezen. En dat is wel echt een puntje <laughs> waar ik nog aan moet En noemen zeg maar, ze een moment dan dat je dat moet oefenen? Dat je denkt, ja, dat vind ik moeilijk nu? Um, nou, dat je gewoon bijvoorbeeld moet afsluiten echt van de buitenwereld. En dat je, nou bijvoorbeeld, ik ben dus nu net gaan studeren. En uh, het studentenleven wordt je ook al mee een ja, aanraking. Uh, daar kom je mee in aanraking. Maar ja, daar proef je weinig van. Ja, dat je kan echt niet voor je eigen dingetje moet kozen. Daar, dat vind ik nog niet heel erg lastig. Want je hebt gewoon je doel en je maakt je keuzes. Maar uh, ja, om echt mensen van je af te slaan. zeg maar uh, Om je eigen dingetje te kunnen doen. Dat uh, daar ben ik nog niet zo goed in. Maar wanneer moet je ze dan van je afslaan? Nou, Als jij je wilt focussen voor je eigen doel. Uh, voor je eigen prestatie. Of uh, een evenement of zo. Dan moet je gewoon voor jezelf kiezen. En dan, wat gebeurt er dan? Want dan zeg je tegen vriendinnen die vragen, ga je mee naar Noorderslag? En dan zeg jij, nee, ik ga niet mee, want ik moet vroeg naar bed. Ja, nou eerst uh, denk ik meteen van, nou dat, dat is leuk, weet je Ik wil altijd graag met alles meedoen. Maar uh, dan denk ik even langer na en denk, oh nee, dat kan niet. Want uh, ik heb binnenkort een evenement. En nou, ik mag dan ook geen alcohol drinken en zo. En uh, ja, vroeg slapen. Um, en dan is meestal de eerste reactie, oh wat jammer, weet je wel. En dan ga je twijfelen van oh, ik wat ga goed doen. Ik wil het voor iedereen leuk maken. Um, en uh, ja, maar ze accepteren me wel. Iedereen vindt het natuurlijk super vet wat je doet. <laughs> Jij ja, dus, is dat uh, zo? Ja. Of vinden ze het ook een beetje overdreven? Um, nou, ik ben zelf niet zo van dat ik er heel erg veel over praat of Want ik bang ben dat mensen vinden dat je zeg maar, jezelf te goed vindt of zo. Dus eigenlijk ben ik daar wel redelijk bescheiden in. Maar de meeste vrienden die ik heb, die vinden het allemaal super vet. En juist die reacties om weer te horen is weer heel erg cool. Mm -hmm. Dus uh, nou, ik heb daar niet echt problemen mee eigenlijk. Nee? Nee. <laughs> nee, keuzes maken lukt op zich wel goed. En natuurlijk is er altijd een kant van... Denk je, oh ja, bijvoorbeeld ik, ik kan niet eens werken, al zou ik het graag willen. Daar heb ik gewoon geen tijd voor. Nee. Dus ja, ik kan me daar eigenlijk weinig bij voorstellen. En dat ga je dan... dit volhouden, denk je? Want dit, dit, is, hè, dit is een lange termijn visie. Um, ja, denk het wel. Ja, want dat kun je wel. Nou, ik ben nu al best wel ver gekomen. En er zit, uh, ik ben nog maar jeugd, maar er zit al zoveel jaren zit daar geld en energie in. En uh, het is gewoon mijn passie en mijn droom. Dus ik, uh, ja. op dit moment zou ik er echt niet eens mee kunnen stoppen. Het is gewoon mijn levensstijl. Dus. En wat is dan die droom? Wat is er nou zo waanzinnig aan goud winnen bij um, wijze van spreken op de Olympische Spelen? Nou, ik vind het gewoon uh, ja, wel belangrijk om een, een beetje een doel in je leven te hebben. En uh, ja... <laughs> Ja, nou, je hebt er wel een, een beetje een aparte gekozen, misschien? Nou, ja, je bent er wel een beetje in als Toen ik nog niet wist wat zeilen was of zo, ik wilde niet daarom gaan zeilen, maar je bent ermee aanrijd gekomen en dat vond ik leuk. En uh, ja, daar, daar heb je talent voor. Dus het is in dat opzicht wel ook een beetje, uh, ja, je komt het een beetje aanwaaien. Mm -hmm. dus het, maar de beste er zijn, de allerbeste. Ja, wat is dat dan voor gevoel? Um, ja, op een gegeven moment vind je het zeilen niet eens meer zo leuk. Ik heb best wel mensen dat ik het echt niet leuk vind. Maar gewoon het winnen, dat is cool. Ja. En aangezien je nu goed bent in zeilen... je hebt je daarin ontwikkeld... Uh, wil, je, wil ik in zeilen goud halen... en gewoon het winnen en dan de medaille om nek. Gewoon de beloning. Dan voel je het, zeg maar wel cool. En ja. Dan heb je tenminste iets gepresteerd. Ja. Zo zie ik het nu. Herkennen jullie dat een beetje op jullie eigen gebied? Dat het cool is als je... Hè, want bijvoorbeeld, nee, dan wordt hier mm, nou, jawel, Ja. Jawel, ik herken het wel. Dingen bereiken, zeker... Dat, dat voelt uiteindelijk lekker als je wat bereikt hebt. Dat is echt super. Trouwens, nog heel even terughakend op, um, ja, op de jongeren en opleidingen. En ik, ben, ik ben er wel van overtuigd dat uh, alle jongeren in Nederland. dat die wel, nou misschien niet allemaal. maar een heel groot deel van de jongeren heeft. sowieso wel een streep voor op. Uh, misschien uh, jongeren van twintig jaar terug. Want we hebben nu echt. we hebben zo ongelooflijk veel aan het internet. Als je er echt voor wil gaan, kan je dat nu doen. Je kan overal kennis vandaan halen. En eigenlijk ligt de wereld wel aan je voeten. Als je daar de motivatie voor hebt. En dat, ik denk dat het daar vooral vaak fout gaat. Bij geen motivatie? Ik, ja, dat zie ik heel erg in mijn, uh, nou ja, in mijn omgeving. En jongeren die ik ken. Is dat ze vaak niet uh, gestimuleerd worden. Door wie dan ook. Zeg maar dat die, dat die mogelijkheid van... Hey, als ik ergens voor ga, kan ik daar succes in behalen. Die mogelijkheid wordt vaak niet eens gezien. Dus... En zeg jij dat als de, he, de omgeving maar positief genoeg is, dat uiteindelijk iedereen als hij maar die kans grijpt, doordat hij gemotiveerd wordt, het kan wat jullie kunnen? Ja, ik denk dat, dat, dat denk ik wel, ja. ja? Maar ik ja. denk niet dat iedereen de behoefte heeft om echt ja, per se iets niet. te kunnen. Dat, dat vind ik heel gek, maar dat blijkt niet. Sommige mensen hebben dat. Ja, is ja, dat klap, dus zo? Zijn er, er mensen natuurlijk. die gewoon geen uh, ambitie hebben, Minos? Want um, hoe... Ja, ik denk dat het probleem ook wel ligt dat mensen niet weten wat ze dan zouden willen doen. Ik denk dat zodra mensen echt weten wat ze willen en daar, want dan heb je natuurlijk gewoon een gevoel van passie wat je inderdaad heel erg vaak voorbij hoort komen dat mensen dan ook weten waar ze voor willen gaan en dan ook weten waar ze hun motivatie uit kunnen halen. Dus ik denk dat dat iets ontbreekt, maar ook wel steeds meer aan het komen is zodat mensen gewoon in een betere omgeving leven en er meer betere dingen thuis gebeuren bij de meeste gevallen. En daarom denk ik dat daar mensen uiteindelijk, ja, als mensen zich goed voelen, dan komen we daar gewoon ook de goede gevoelens. Ja. Dus dat vind allemaal heel waar. Die, maar die leeftijdsgenoten uit de klas bijvoorbeeld, in Heemsteden, hoe kijken die naar jou? Want je, hey, jij bent daar hartstikke actief, succesvol. Je hebt appjes uh, gelanceerd. Hoe kijken ze naar jou? Uh, ja Ze vinden het natuurlijk wel leuk wat ik allemaal doe en zo, maar ondertussen ben ik natuurlijk ook gewoon nog een gewoon een student op school en ik ga ook gewoon naar de feestjes toe en ik ga ook op vakantie en ik doe ook de dingetjes. Um, maar zijn ze jaloers omdat je het misschien toch ook heel veel geld gaat verdienen misschien? Um, nou ja, soms dan moest ik bijvoorbeeld naar Amerika toe of iets dergelijks en dan zijn ze natuurlijk best wel jaloers dat ik dan of nou sommigen zijn jaloers dat ik dan een week of vijf dagen naar Amerika toe kan tijdens school. Um, en dan zie je ook wel wie echt je vrienden zijn en wie ja wie eigenlijk wie, wie je niet gunnen. Ja merk je dat? Ja dat merk dat heb ik in de afgelopen twee jaar op zich wel gemerkt niet. Dat ik er zorg los van heb of iets ergens. Maar het was wel gewoon dat het me opviel. Dat ik dacht: hé, hey, dat is er weer eentje. Mm -hmm. um, Want wat zeggen ze dan? Nou, dat merk ik gewoon aan reacties. En zo oh, leuk. Ja, <laughs> ja, je ziet het. Ja, het klinkt heel stommer. Je ziet het wel op internet dan. En ja, je merkt het gewoon aan mensen. Want je merkt ook, je merkt het vooral juist aan de mensen die het heel erg leuk vinden, die enthousiast zijn. En het gewoon echt. Je gunnen en het echt leuk vinden. En wat is jouw doel? Want we hebben net van Maxime gehoord wat haar doel is. Wat is jouw doel? Nou, ik wil heel graag studeren op Stanford in Californië. En ja, dus daar doe ik heel erg mijn best voor. En daar moet ik over een jaar al voor inschrijven. Dus dat is. En waarom? wat is daar dan zo ultiem? Nou, ze het hele, zeg maar, het centrum van echt het ondernemen en technologie en creativiteit. Dat zit echt heel erg in de Bay Area, in San Francisco. En in de Bay Area, dus. Dat is ja, in Californië gebied bij San Francisco. En daar gebeurt gewoon eigenlijk alles. Er zitten alle grote bedrijven. Er zitten heel veel start-ups. En daar zitten ook alle investeerders die je geld kunnen geven. Zodat je ook echt dingen kan gaan maken. Ja. Jij wil groots en meest levend gaan leven. Nou <laughs> ja, daar zit dus ook die universiteit. Die zit echt daar middenin. Dat is echt exact het centrum. Daar is het ook allemaal omheen begonnen. Dus dat is wel eigenlijk het soort van de plek waar ik naartoe eigenlijk wil en moet. Om uiteindelijk daar te gaan leven. Wat en jij wil, wil wat jouw doen. doel is. Britt, wat is jouw doel? Want jij gaat de politiek in. Nee, ik denk dat je niet vooruit. Kijk, ik ga eerst nu die vier jaar volmaken en dat was, we zien we dan wel. Wat ja, maar je op een hebt een doel ook, die kwam de vier jaar, denk ik, of niet? Ja, zeker. Ik wilde uiteraard me bezighouden met jeugdwerkloosheid, maar er zijn heel erg veel aandachtspunten binnen gemeenten, zoals de decentralisatie van jeugdzorg, wat zo meteen echt met beleid moet gebeuren. En nog om even in te haken op, uh, op het puntje van jeugdwerkeloosheid. Het zou allemaal fantastisch mooi uh, zijn als iedereen, als elke jongere kon doen wat wij doen, echt doen wat je willen. Maar het probleem met jeugdwerkeloosheid ligt iets complexer. En dat is dat jongeren heel vaak geen uh, baan kunnen vinden in of wat binnen hun interessegebied valt of binnen hun opleidingsniveau. Dus ik denk dat wij gewoon heel erg gelukkig mogen zijn dat wij dat wel kunnen. Ja. Maar je, he, want, uh, jij zei ook net, het ligt ook aan dat mensen geen kansen grijpen... omdat ze niet gestimuleerd worden. Voelen jullie op een bepaalde manier je misschien wel verantwoordelijk... voor anderen stimuleren? Het zou kunnen, hè, dat jullie denken, hey, weet je wat, wij moeten... wij zijn succesvol, wij moeten een soort ambassadeurs worden... misschien kunnen we wel wat, dat kan ook, hè? Ja, ja dan wordt je geknikt. Ja. ja, op zich wel. Je ziet het wel, als je echt enthousiast bent... dan zie je dat mensen wel een beetje getriggerd worden... en ook dingen gaan doen... En het gevoel hebben van nee, hey, dat is wel interessant, misschien ja, die gaan er wel even over nadenken, dus ja, zeker. Merk jij dat ook, Jelle? Dat is uiteindelijk iets wat ik heel graag zou willen doen. Want Er zijn zoveel mensen met ongelooflijk veel capaciteiten die ze toch niet helemaal gebruiken, en daar zou ik heel graag wat mee willen doen. En hoe zou je dat dan? Want je bent een intelligente jongen en je hebt al heel veel voor elkaar gekregen. Hoe ga je dat dan doen? Ik denk op een persoonlijk niveau, mensen die je persoonlijk kent, kijken of je ze verder kan helpen. En noem eens een voorbeeld van. Wie heb jij dan, als je dit zo tegen mij zegt, in gedachten? Ja, ik, ik denk dat ik daar de komende tijd nog helemaal niet mee bezig hou. Hoor. Maar ik heb bijvoorbeeld een, een vriend, ik zal niet zijn naam noemen... maar dat is iemand die vooral op persoonlijk vlak een heleboel uh, problemen heeft... die die echt niet zou hebben, want het is zo'n leuke, spontane jongen. En ik zou hem heel graag helpen om uit die ja, verlegen hem te komen... en meer de, ja, zichzelf zijn op een... Wat minder verlegen manier. Want hij heeft zo belachelijk veel potentie, maar hij gebruikt het niet. Nee. Dus en dat is meer innerlijke groei die waar ja, je wel aan hebt. En, um, ja, zeker. En je denkt dat het daarmee begint, de kansen grijpen. Zeker. Ik denk dat alles. Zeg maar, ik denk niet als je een hele goede opleiding hebt gedaan, dan ben je er nog lang niet. Het is. Um, te het is, het is spelen gewoon een heleboel dingen. Dus op persoonlijk niveau, maar ook, want we zitten hier een politica naast je. Dat kan ook, ja, hè? Is dat heftig? Is dat heftig? Nee, zo. Dat heftig? nee het grapje. Nee, maar dat kan ook, de politiek of niet. Is iets meer op het privé domein dat je denkt, daar ga ik voor deze jongen bijvoorbeeld. Ja, wat voor deze denk. jongen, ja. Uh, ik denk dat ik ben nog lang zelf niet uitgeleerd, dus ik kan wel een heleboel, uh, ja, lessen. Maar ben, je, gaan ben je ooit doen. uitgeleerd dan? Nee, lang, nee, tuurlijk niet. Tuurlijk ja, niet. gelukkig niet. Nee, nee, nee, nee, maar ik bedoel, ik ben uh, ja, je kan zeg maar, je bent nooit uitgeleerd, maar je hebt wel van die mensen Daar heb je zoiets van dat is echt een wijs persoon. Ja, en zo zie ik mezelf nog. Nee, mee. dat wil je wel worden. En ondertussen ben je heel druk met je moestuin voorlopig. Ja, en het zorgen dat wij met z'n allen gezond gaan eten in onze jeugd, waar we het over hebben, de jeugd van tegenwoordig. Ja. Dank jullie wel. Goeie jullie komst jo, graag gedaan. Graag gedaan. van uh, 2013. En heel veel succes met, uh, met je carrière in het zeilen. Ja, We gaan nog heel wel. veel van jou horen volgens mij. Want je hebt een goede focus. Dank je wel. Goed. dankjewel. je Britt, Jelle, Midas en Maxime. Tussen de 16 en 19 waren ze. Succes met, het, uh, met jullie dromen. Dit was hem, de uitzending van Twee Dingen van Max. Meer informatie en uitzendingen terugluisteren kan op onze site tweedingen.nl. Morgen zijn we er weer met twee andere dingen. En dan hebben we het trouwens ook over de minder succesvolle jeugd. Want dan uh, hebben we het over criminaliteit. Jan Dirk de Jong is criminoloog en hij weet veel over jeugdcriminaliteit. Dat allemaal straks. Nu BNN Today, uh, Willemijn Veenhoven. Wat heb jij staan in je draaiboek? Onder andere uh, presentator Manuel Venderbos van 3 onderzoekt. Die gaat op zoek naar wat beweegt Nederlandse jihadstrijders. En um, daar gaat hij naar op zoek. En onder andere is hij naar Egypte geweest om zelf jihad te voeren als christen. Om te kijken hoe dat is. Nou, dat en nog veel meer spannende verhalen. Zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is precies half negen. Het NOS Journaal met Freddy van Tijn. Zeker duizend Afrikaanse vluchtelingen hebben in Noord-Marokko de Spaanse enclave Melilla bestormd. De Marokkaanse politie greep in, waarna de aanvallers zich terugtrokken. In Marokko leven duizenden vluchtelingen in kampen die wachten op een kans om de grens over te steken. De prefect van Melilla roept de Europese Unie op om de grenzen beter te beschermen.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 Het is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 20 november, 2 over half 9. Goedenavond. Waarom vertrekken Nederlandse jongeren naar Syrië om daar te vechten? Wat beweegt hen? Drie eo presentatoren die hebben geprobeerd daarachter te komen. Na negen uur vertellen ze daarover. En vandaag kregen de Nederlandse Greenpeace-activisten te horen... dat ze op borgtocht vrijkomen. Je zal het ongetwijfeld gehoord hebben. Onze man in Rusland, Olaf Koens, die was daarbij in de rechtszaal. En zometeen praat ik met hem. Die activisten zijn natuurlijk allemaal op een, een ijsbreker, de Arctic Sunrise. Dat is mm -hmm. een bekende naam geworden. En die, die boot is al sinds 1995 van Greenpeace. Maar ze is veel ouder. In 1975 is hij gebouwd. Toen heette hij de Polar Björn. Dat is Noors voor ijsbeer. Ja. En weet je waar die toen voor werd gebruikt? Ijsbeerenjacht. Zeehondenjacht. Zeehondjes doodknuppelen. Lekker. Zie je de, ironie? Ja, ja, de ik zie, ironie? Ik zie hem, ja. Dankjewel, mijn intro-man Rolof de Vries. Zometeen meer aan jou. Radio 1.nl, daar kan je op de webcam klikken. En dan zie je... Uh, Jack Vergelder, die is nog even met zijn telefoon bezig. Mm -hmm, nu weg. Okay, Was nou. je gisteren niet jarig? Ja, gisteren gisteren het nog. gefeliciteerd ja, leuk ja. dat je erover begint. Ja, ja lekker je, <laughs> <vriend. laughs> je, je moet nog even wachten, hè? Ja, nee, nee. Okay. Ik hoor het ook nog niet. Sipora Anna Zoutenwelle, goedenavond. Goedenavond. Een uh, Culemborgse, een jonge Culemborgse, dat ben jij. En je bent een grote ster in India. Tenminste, je hebt de hoofdrol in de razend populaire Bollywood-serie Virangi Bahu. En nou ja, in Nederland uh, bij een goede serie trek je misschien uh, miljoen, een miljoen kijkers. Jij hebt er hoeveel tientallen? Um, ja, momenteel weet ik dat nog niet. Maar dat uh, krijg ik als het goed is volgende week te horen. Dus ik ben heel benieuwd. Maar dat is waarschijnlijk 20, 30, zoiets, 40 miljoen? Het zijn er, het er inderdaad heel veel zijn met een bevolking van een miljard. Sinds. Ja, precies. <laughs> dat is niet onaardig. Um, overigens bespreken we jou via Skype even voor de helderheid. Zometeen uh, over jouw verhaal. En dat is een bijzonder verhaal: hoe jij als Koelenborgse in vredesnaam daar in India terecht komt. Check ja. van Gelder. Voor fluitje. Goedenavond. Goedenavond. De Raadval van de vaart is voor langere tijd uitgeschakeld met een zware enkelblessure. De international van Oranje viel gisteravond uit in het oefende wel met Colombia. In eerste instantie leek de blessure mee te vallen. Maar een MRI-scan in het ziekenhuis wees vandaag uit dat dit niet het geval is. De van de HSV heeft een scheur in de binnenband van het gewricht. En ook de buitenband is beschadigd. De Raadval van der vaart zal meerdere weken langs de kant staan. En ook Sim de Jong viel gisteravond al uit in de eerste helft. De Ajax-aanvoerder zal morgen een scan ondergaan om de ernst van zijn blessure te bepalen. Ook hier wijst de eerste diagnose op een spierverrekening overigens volgens mij in de hamstring. Voor Ajax zou het wegvallen van de Jong slecht uitkomen... want afgelopen vrijdag moest de andere aanvaller... Kolbein Siktorsson ook al geblesseerd uitvallen... in de wedstrijd IJsland-Kroatië... Voor de ernst van zijn enkele blessure is nog weinig bekend... want hij mocht gewoon een paar dagen mee naar Kroatië gezellig op vakantie. Niet nakijken eerst Ajax, foei. Het trainersduo Michel Janssen en Alfred Schreuder van FC Twente... kan gewoon zijn werk blijven doen. De aanklager betaald voetbal van de KNVB... heeft geoordeeld dat Twente niet in strijd met de reglementen handelt. De Belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal, de CBV... had de zaak aanhangen gemaakt bij de bond... omdat hij van mening was dat niet Jansen op papier hoofdtrainer... maar assistent Schreuder in de praktijk de coaching op zich neemt. Volgens de KNVB staat echter niet beschreven op welke wijze... de trainer een coach zijn taken moet uitvoeren. En veel Nederlandse schaatsers doen volgend weekend... 29 november tot en met 1 december... niet mee aan de wereldbekerwedstrijden in Astana. Zo komt het op de 10 kilometer niet tot een confrontatie... tussen Sven Kramer en wereldkampioen Jorrit Bergsma. Bij de vrouwen ontbreken onder andere Irin Wust en Margot Boer. Wust vindt de wedstrijd niet passen in de voorbereiding... op het Olympisch kwalificatietoernooi. En door alle afmeldingen is er ruimte ontstaan... voor Annette Gerritsen, de rijster van Team Activia... debuteert in Astana dit wereldbekerseizoen... en mag meedoen op de 500 meter. Meer sport uiteraard vanaf 10 uur... Deze zender in NOS langs de lijn. Ben ik serieus vandaag? Nou, hè? Valt mij ook op, ja. Ik heb nog vier seconden om heel leuk te doen. Hallo. <lacht> Dankjewel. <middels> in Brabant op de A59 van Os naar Den Bosch. Je komt tussen Os en Den Bosch een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog één keer traject op de A59 van Os naar Den Bosch. Kom je tussen Os en Den Bosch een spookrijder tegemoet. van Rolof. Moet ik altijd even erbij zeggen. Keen, higher than the sun. Radio 1, BNN Today. De eerste opvarende van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Een Braziliaanse die heeft de Russische gevangenis verlaten. En vanmiddag werd er ook bekend dat de Nederlandse Greenpeace-activisten... Faiza Oulazen en Mannes Ubbels op borgtocht vrijkomen. Onze man in Rusland, Olaf Koens, die was daar de hele dag bij. In de rechtbank in Sint-Petersburg. Olaf, Goedenavond. Ja, Willemijn. Goeie avond. Wanneer mogen ze weg, weet jij dat precies? Ja, weg, weg. Uh, wanneer mogen ze uit de gevangenis? Nou, dat zal dus de komende dagen zijn. We weten niet precies wanneer. De nee. advocaat denkt... Misschien is dat wel begin volgende week. Andere, niet mensen zijn aan het Ze zeggen misschien al vrijdag. Mm -hmm. uh, in ieder geval niet gelijk. Ja, eerst moet die borgsom van 42.000 euro... en die moet eerst door greenpeace netjes worden overgemaakt... naar het Russische ministerie. Ja. Uh, naar het Russische openbaar ministerie. En dan tot, uh, mogen ze in ieder geval de gevangenis uit. Maar ja, dan moeten ze alsnog gewoon hier in, uh, in Petersburg... Uh, de daadwerkelijke de straf afwachten. Ja. en ik begrijp die 42.000 euro uh, per persoon... Die staat al klaar op een rekening, maar Greenpeace weet nog niet precies waar dat geld naartoe moet. Ja, precies. Hè? Dat moet je gewoon, uh, ja, dat moet je internetbankieren denk ik. Uh, het moet in ieder geval uh, bij de Russen moet het allemaal netjes op een Russische bank staan. Uh, er moeten allemaal stempels op komen. Dus Ja, dat is een bureaucratisch proces dat gaat voor enige tijd overheen. Ja, maar ze hebben dat geld wel. Dat is duidelijk. <laughs> ja, zeker wel. Ja. Uh, dat, werd ook, dat werd ook vandaag gesteld tijdens de voorzitting. Hey, Gubbis heeft er een op aan gedaan om uh, ja, toch in ieder geval uh, dit voor elkaar te krijgen. Ja. Dat dertig opvarende um, tijdens, um, uh, in ieder geval in vrijheid, uh, tenminste in tot vrijheid hier in Rusland, dat proces mogen afwachten. Ja, precies, want ze moeten wel gewoon in Rusland blijven. Vertel even, jij was de hele dag in de rechtszaal. Uh, hoe, hoe was het daar? Hoe was de sfeer? Ja, dat was best wel indrukwekkend. Um, ja, het is uh, uh, een kleine uh, rechtszaal, uh, een, uh, een kleine rechtbank, maar verschillende zalen. Allemaal kleine zaaltjes, nogal proppen dingen. Uh, wat vooral indrukwekkend was het was hele grote verschil tussen Faiza en Mannes. Faiza is een, een echte activist, uh, mm -hmm. die, die kwam met heel veel flair binnen. En die zei, uh, uh, uh, die, die kwam, hij had echt een houding van, uh, wat maken jullie mij, uh, jullie hebben me... Uh, he, ...illegaal opgepakt, ik heb gelijk... ...en ik was van vreedzaam aan het protesteren... ...ik sta in mijn recht. Ja, en Mannes, uh, de boordmechanicus... Hey, ...stoer jongen... Ja, um, uh, ...die hield zich ook wel uh, kranig... ...maar ja, die heeft toch een paar gezondheidsproblemen... Uh, ...die heeft een hele hoge bloeddruk, dus die vooral ja, ...ik voel me slecht, uh, ik wil er gewoon uit, ik wil bijkomen op komen ...en ik wil me medisch laten checken. Ja. Een groot verschil dus tussen die twee Nederlanders. Ja, Faiza vrij, vrij opgetogen ook, uh, begrijp ik. Wat, wat er opviel, is dat er wel het een en ander misging hè, met, met het uh, getolk. Jij uh, twitterde eerder vandaag, ik voer vreedzaam protest, zei Faiza... ...maar dat werd heel anders vertaald. Ja, dat werd heel anders Staat de, de, de tolken zijn binnengehaald door het Openbaar Ministerie. Ja, dat zijn een paar studenten. Ik denk dat ze 22, 23 jaar oud waren, allebei. Ja, die spreken in het Nederlands. Nou, ik had er moeite mee om het te verstaan. Ja, dan krijg je ook nog eens te maken met ingewikkelde juridische termen. Maar inderdaad, Frijs zei, dus ik, heb, ik voer vreedzaam protest. Nou, dat werd uh, vertaald uh, door uh, een van de tolken, inderdaad, als ik ben een vrijheidsstrijder. Ja, een vrijheidsstrijder, ja. dat staat bij mij in het boekje als een synoniem voor een terrorist. Precies. Dus, uh, ja, dat was niet zo bed. Nee, maar je zou kunnen denken: dit heeft misschien dan nog wel invloed, negatieve invloed op de rest van de zaak. Nou, dat, dat valt gelukkig uh, allemaal mee. Hè. Wat we natuurlijk zien, is dat eigenlijk al die uh, opvarenden van uh, die Grinkiesbok allemaal op dezelfde manier berecht worden. Het was van tevoren eigenlijk al bekend, zeggen de advocaten nu, uh, uh, dat ze uh, uh, op woord toch vrij zouden komen. Dus ja, het maakt er eigenlijk niet zoveel uit wat er dan gezegd wordt en hoe mannen zelfs, zij, zich precies uh, op zouden stellen tijdens die hoorzitting. was eigenlijk al bekend dat dit zou gaan gebeuren. Ja. Goed, nou ja, in ieder geval goed nieuws voor hen. En wij horen de komende dagen wanneer ze daadwerkelijk de cel uit mogen. Olaf, dankjewel. Ja, graag gedaan. Rolof. De Nederlandse Sipora willen is ineens een bekend actrice in India. Ze speelt sinds kort de hoofdrol in de nieuwe Indiaanse serie Virangi Bahu. Dat betekent buitenlandse schoondochter. Sipora is erin een Britse die trouwt met een Indiër... en daar in India bij haar schoonfamilie gaat wonen. Groot in India, dat betekent wel wat. Het is een land met een rijke traditie, denk aan Bollywood, waar elk jaar duizend films uitkomen, meer dan in Hollywood. En ook een land met ijzeren filmwetten. In Bollywood bijvoorbeeld vinden de twee love interests elkaar in het begin van het verhaal helemaal niet leuk. Sterker nog, ze maken ruzie. Lekin Rast, we niet pellese kun niet uithalen. Priya, ja. please stop smiling. Muskuraanen band karo. I'm serious. Oh, mij niet muskeraan gaan. Har baatse şikayet. Rast, saath me rehne aur jine ka ek tarika. Oh, ek second. Toh mujhe ab tarika sikhaoge saath me rehne jine ka. Huh? Ja, de volgende vier uur lang allerlei verwikkelingen waarbij een slecht trick moet worden overwonnen. En die heeft altijd een hele hoop hulpjes en die moeten allemaal kapot. Een beetje Batman en Robin, als je zo pauw, pauw, pauw in beeld ziet. En aan het eind dan komt het helemaal goed met de geliefde. En dat wordt dan niet bezegeld met een lekkere tongzoen... maar met stilse blikken. En eh, natuurlijk, want daar is Bollywood nog wel het bekendst van... barst iedereen, maar dan ook echt iedereen uit... in orgastische zang en dans. Nee, dit komt trouwens uit de trailer van dat Firangi Bahu... die we ook op onze Facebook even gezet hebben. Sipora zou te willen groot actrice dus... in het land van de Bollywood-producties. Er zijn nu zeven afleveringen van haar serie uitgezonden... Ik vraag me af, zou ze nog een beetje fatsoenlijk over straat kunnen daar in India... met zijn 1,2 miljard potentiële handtekeningenjagers? Sipora, zou het wel, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Uh -huh. Met Skype dus een klein beetje verbinding. Ja, klopt het, kan je nog een beetje over straat? Of word je voortdurend om handtekeningen gevraagd? Uh, nou, tot nu toe gaat het op zich nog wel redelijk... Um, maar ik merk wel dat steeds meer mensen me beginnen te herkennen. En uh, ja, meer, meer dan de handtekeningen zijn het foto's. Mensen houden hier heel erg van foto's. Maar is het ook zo dat je bij een restaurant onmiddellijk het beste plekje krijgt? Dat soort dingen? Um, nou, Op zich valt het dan mee. Dat krijg je sowieso wel als je bij het Langse bent. bent. Ja. Maar... Uh, <laughs> In principe, ja, af en toe dan kan het inderdaad wel veel voordelen opleveren. Vooral met uh, visumregelen en dat soort dingen. Dus ja, ik ja. maak er goed gebruik van. Hey, wat ik me afvraag is: je bent 21. Hoe kom je in vredesnaam? Je komt uit Koelemborg, hoe kom je in vredesnaam in Bollywood ja. terecht? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, ik ben uh, eigenlijk altijd al gefascineerd geweest door de Bollywood industrie. Ja. En uh, ik ben, op een 18e ben ik naar India gegaan om hier danslessen te volgen. Uh, ja, zonder bijbedoelingen verder. En ja. uh, toen vond ik het hier zo geweldig dat ik dacht, nou, ik moet hier gewoon blijven. Dus uh, toen ben ik hier modellenwerk gaan doen. En vanuit uh, modellenwerk ben ik dus naar ja, acteren overgestapt. Ja, dat modellenwerk begrijp ik wel. want Ik, heb je, ik ken je natuurlijk niet. Ik heb je even gegoogeld. Mijn god, de hele redactie was niet weg te slaan. Kan ik je melden? Prachtig ja. gedaan. Ook te zien op onze Facebook, Sipora willen. Maar jij zegt op mijn achttiende wilde ik graag naar, naar India. Want ik was geïnteresseerd ja. in, in de dans vooral. Maar het is ja. zelfs dat, ik bedoel, ik hield er ook heel erg van dans, maar ja, ik zat op jazzballet. Hoe kom je in je ja. tienerjaren bij Bollywood dans? Ja, um, ik heb op zich wel wat aangetrouwde familie die uh, dus Indiaas is, en mm -hmm. uh, eigenlijk Surina Surinamse afkomst heeft. En um, die lieten me wel van die films zien, Bollywood films, En ik denk dat daardoor mijn passie wel is ontstaan. Dus, yeah. Maar dan ga je dus daar naartoe op je e. Dat vind ik behoorlijk stoer, moet ik zeggen. Um, ja, en dan. Dan kom je aan in India en dan ga je danslessen volgen. Um, maar dan is het nog een hele stap naar daadwerkelijk een rol. Weet je, er, er willen wel meer mensen dat. Ja, tuurlijk. Nou, ik, uh, ik moet je zeggen, ik dacht in eerste instantie dat het vrij makkelijk was om hier te werken. Maar... Er is ongelooflijk veel competitie. Er komen dagelijks honderden meiden... echt van over de hele wereld naar India... om hier te proberen om een rol te krijgen. Mm -hmm. uh, maar ja, ik denk dat ik... gewoon superveel geluk heb gehad. Ik heb een auditie gedaan voor een... Uh, ja, voor een TV-commercial. En uh, daar ben ik niet doorheen gekomen. En toen ben ik een jaar later door de producer van deze serie ben ik opgebeld... van, hé, hey, uh, zou je hierin geïnteresseerd zijn? Want ik heb jouw editie gezien en uh, ik ja. moet jou hebben. Ja. Dus. Je, pra je, ja. pra je, pra je praat erover alsof, alsof het inmiddels de gewoonste zaak van de wereld is... terwijl je bent 21, je woont in je eentje in dat land. B yeah. Besef je wel af en toe dat dit is echt wel een groot verhaal is? Een Nederlandse die het, die het maakt daar. Ja, ik weet. Voor mezelf is het heel normaal. Ik was aan het studeren in Nederland en toen heb ik de stap gemaakt om van de studie dus, ja, naar India te gaan. En uh, voor mij het leek me gewoon heel erg vanzelfsprekend: van, ja, dit zit te doen. Dus. Ja, het ontbreekt ontbreek je niet als zelfvertrouwen, dat is mooi om te horen. Weet, en, en je moest ook Hindi leren, dat heb je geleerd. Maar ik, ik begrijp, dus je spreekt het aardig, maar niet perfect. Maar dat is geen probleem. Um, ja, ik was gelukkig al zelf geïnteresseerd om wat hindi te leren. Dus ik had al uh, ja, vorig jaar een zelfstudieboekje gekocht, was ik daarin begonnen. Ja. En uh, ja, nu inmiddels heb ik dan drie weken hindi-les gehad. Ja. Maar ja, so far so good eigenlijk. Maar ik, je, je hebt het ook, je hebt ook niet echt nodig in, in de serie, hè? Nou, ik praat eigenlijk de eerste aflevering praat ik dan Engels, maar de rest van de serie is het allemaal in het Hindi. Mm -hmm. Want het is echt voor de Indiaas uh, ja, publiek bestemd. Ja, maar jij uh, bent, jij bent een uh, buitenlandse schoondochter, begrijp ik? Dus je mag een beetje een accent hebben. Ik mag een beetje een accent hebben, maar het moet wel verstaanbaar zijn... voor mensen die in een klein dorpje wonen en die nog nooit een buitenlander hebben gezien. Ja. Dus, ja. Hé, hey, maar wat nu, Sipora? Uh, Want nu dit, dit, is pas de eerste aflevering zijn geweest. Um, je hebt wel de ja. hoofdrol in deze soap. En dan? Ja. Films? Wat de rest van de wereld veroveren? Um, ja, ik, ik weet het nog niet. Dit gaat sowieso al een jaar duren. Ze zijn uh, van plan om minstens 250 afleveringen te maken. Zo. En, uh, ja, en daarna, het, um, ik kijk wel altijd op het pad. Ik ben ook gewoon nog aan het studeren. Uh, dat probeer ik uh, af en toe een beetje uh, ja. tussendoor te doen. Lucht- en ruimtevaarttechniek, De... begrijp ik. Dus ja... Uh, ja, ja. ja dat, dat stuurde ik inderdaad in Nederland. Ja? momenteel ben ik uh, overgeschakeld naar een Milieu natuurwetenschap aan de Open Universiteit. En dat kan ik dan op blauwe van doen. Je hebt af en toe van die verhalen die komen voorbij. En dan denk je, too good to be true. Maar dit is er eentje. Sipora, zou te willen Dus van Culemborg naar Bollywood. Heel veel succes daar. En uh, leuk dat je er even was. Dank je wel. Ja, dank je wel. fijne avond. Zo meteen in Exit Holland het uh, grappige verhaal over de zusjes Cheney van Dick Cheney. die hebben een ruzie en die zo'n beetje ook. Eerst vulens look through my eyes. There in the life It's all waiting, if you keep believing So don't run, don't hide, it will be alright, you see, trust me Ja, inderdaad, weer een spookrijder. Eerst die eerdere melding op de A59 tussen Os en Den Bosch. Die melding is ingetrokken. Maar nu rijdt er een spookrijder op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... tussen Dordrecht en het knooppunt Ridderkerk. Hij rijdt over de vluchtstrook, dus haal niet in... maar blijft nu links rijden... en probeert de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog één keer het traject. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dan kom je op de vluchtstrook een spookrijder tegemoet... tussen Dordrecht en het knooppunt Ridderkerk. Is, is het is weer wat anders, hè? Phil Lekker Collins. Zit. Ja, dat klopt wel. Want het is uit 2003 en hij maakte dit voor de soundtrack van een Disney-film Brother Bear. Phil Collins. Exit Holland. In Exit Holland bellen we iedere avond Nederlanders in het buitenland. Vanavond gaan we naar Amerika, waar ze weer smullen van een fijne politieke rel, namelijk een fikse ruzie tussen de dochters van de ex-vice-president Dick Cheney. Janneke vergeuns in Chicago. Goedenavond, wat is er aan de hand, Janneke? Ja, hi, goedenavond. Ja, wat is er aan de hand? Uh, de oudste dochter van uh, Dick, Liz, die is momenteel uh, senaatskandidaat in uh, Wyoming. Mm -hmm. uh, en Wyoming is nogal een uh, conservatieve staat. Dus uh, om daar stemmen te winnen heeft uh, Liz zich openlijk uh, verzet of, uh, ja, tegen het homohuwelijk. Mm -hmm. Maar haar jongere zus Mary, die is uh, lesbienne en, uh, en getrouwd met, uh, met een vrouw. Dus uh, die kreeg daar natuurlijk ook boord van en is, uh, en is daar niet zo blij mee. Terwijl begrijp ik, eerst waren Liz en Mary gewoon dikke maatjes. en komen ook bij elkaar over de vloer. gewoon gezellig samen op vakantie, maar dat is niet meer. Nee, dat is niet meer, nee. Want, um, nou ja, dus nu dat je uh, Liz um, in de media dat heeft, uh, heeft uitgesproken... is uh, Liz uh, ook, of uh, is Mary nu ook uh, flink, uh, flink de media aan het opzoeken. Uh, op zondag hebben haar en haar partner Heather hebben, uh, op Facebook hun, um, uh, hun boosheid geuit. Mm -hmm. Ze hebben een interview met de New York Times gedaan. En ja, wat ze ook zeggen is, Liz heeft ons altijd gesteund. Ze was bij ons huwelijk. We zijn, weet je, we zijn prima um, uh, samen opgegroeid. Maar, maar dit kan gewoon niet. Nee, en, en wat hierachter ja. steekt is dat Liz, die wil dus uh, sena senator worden. En in Wyoming, dat is een ontzettend conservatieve staat. Dus ze moet gewoon een rechtse mening hebben. Ja, inderdaad, om die stemmen te winnen. Ja. Lullig, hè? Ja, ja. ja en, wat, en wat zegt Papa Cheney ervan? Nou ja, papa, dat is interessant. En dat blijft natuurlijk een politiek figuur. Um, dus die heeft zich op zich altijd wel... Um, het, ja, die is altijd voor het homohuwelijk geweest. Mm -hmm. Maar nu steunt hij toch wel zijn dochter Liz... die dan uh, senator kan worden. En zegt van, ja, nou ja ze, hebben, ze verschillen gewoon van mening... maar hè, dat, uh, dat heeft verder niks weg van, uh, van haar politieke uh, kwaliteiten. Ja, ik geloof dat hij iets had gezegd van... ze is voor het traditionele huwelijk. Hij herhaalde wat zij had gezegd... maar waarmee hij niet meteen zegt, ze valt er zus af... Ja, nee, inderdaad. En, en hij, hij zei ook van uh, deze russie is al jaren aan de gang, maar altijd uh, achter gesloten deuren. En nu is het uh, ja, naar buiten gekomen en zijn hij en zijn vrouw natuurlijk ook niet zo blij mee. Dus hij probeert het een beetje te sussen, maar ondertussen nog wel uh, de kant te kiezen van de, van de politiek. Maar ik kan me voorstellen, als je een kiezer bent in Wyoming, dat je denkt, ja, de groeten. Voorheen uh, was er gewoon dikke mik met de zus Mary, dus ik, ik vertrouwde niet. Nou ja, inderdaad. En, en uh, Liz, haar tegenstander, die probeert er dus nu natuurlijk ook flink gebruik van te maken. Maar wellicht werkt het ook wel in haar voordeel. En uh, zijn Wyoming-inwoners uh, um, toch meer um, voor de, of, ja, tegen het homohuwelijk en steunen ze haar daarin. Dus ja. we zullen het zien met de verkiezingen. Het is een mooie politieke rel. Janneke van Geuns in Chicago, dank je wel. Oké, okay, bedankt. Hello. Hello. Mark Koster, de man die meer bagger naar boven haalt dan de werknemers van Smittak is hier. Straks gaan we het met hem hebben over het vrouwen met haar op de tandenblad opzij. Ja, dat wordt bedreigd. Albe, en dat vind ik gesproken niet ja. leuk. Ja. Een kort quizje over vrouwen en waar zij het best in zijn. Uh, Angela Merkel, de machtigste vrouw ter wereld bijvoorbeeld... die bakt een goede taart naar het schijnt. Maar welke taart maakt ze het best? Wat is haar signature cake? Is dat appelstrudel, citroentaart of pruimentaart? Pruimentaart. Pruimentaart, pruimentaart. pruimentaart helemaal goed. De pruimen. De tweede, ruzie maken zijn vrouwen ook goed in. Wat zegt de Bijbel over vrouwen die altijd lopen te zeiken? A. Je kunt beter in een hoekje op het dak wonen dan in één huis met een twistzieke vrouw. B. Je kunt beter een kameel trouwen dan een twistzieke vrouw. Of C. Twistzieke vrouw, die mag je aan je broer geven. Misschien heeft hij er meer plezier van. Uh, twee, kameel. Tweede, kameel. Op het dak. Op het dak is het, in een hoekje van het dak. Inderdaad. <lacht> met die kameel. En vrouwen, waar zijn ze goed in? Wat is het meest verkochte wasmiddel van Nederland? Is dat Omo, Robijn of Ariel? Robijn, denk ik. Robijn zegt Willem Heen. Omo. Omo? Omo. Het zelf een Obo. <laughs> het is Robijn. Uh. Maakt aandeel van 35%. En ho uh, homo? Uh, en zo zie je maar weer dat <laughs> Willem Heen hier verstand van heeft. Oh, zoals het hoort. Goed, zometeen een discussie over de opzij. Want Mark, het is zijn lijfblad. En hij, is, hij wilde zelfs nog ooit hoofdredacteur worden. Oh, zeker. Daar, daar zeker. hebben ze ook over. En nog steeds trouwens. Ja. En?